9 uur. Dit is Radio 1. Met de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. De gemeente Rotterdam wil de zogeheten Rotterdamwet uitbreiden naar andere wijken. Op die manier kunnen kansarmen worden geweerd uit zwakke wijken. En volgens onderzoeker Ouwehand werkt het helemaal niet. En bij bloemenveiling Flora Holland wordt opnieuw gestaakt. Nu het NOS Journaal. Jan van der Putten pvda leider Samsom vindt het onbegrijpelijk dat een groot deel van de oppositie een motie van wantrouwen tegen minister Plasterk heeft gesteund. De motie werd uiteindelijk verworpen. Volgens Samsom hebben Plasterk en Hennis de afweging gemaakt om bepaalde informatie over de werkwijze van inlichtingendiensten niet openbaar te maken. En is het een geaccepteerde praktijk om dat soort informatie niet naar buiten te brengen. Nu komt er alsnog op dat punt een motie van wantrouwen. Ik begrijp daar eerlijk gezegd heel weinig van. Ik vind het een stijlfiguur die niet past bij het democratische debat in Nederland. De PvdA-leider zei dat hij moet gissen naar de werkelijke reden achter de motie. De PvdA is verder ook verbaasd dat D66 de motie heeft ingediend. Een van de partijen die het kabinet vaak steunt. Het pensioenfonds in de metaal, PME, verlaagt de pensioenen in april met een half procent. De financiële positie van het fonds is onvoldoende hersteld. Het fonds komt een half procent onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. Bij PME zijn 630.000 mensen aangesloten. De grote pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn en PMT maakten eind vorige maand bekend dat zij de pensioenen dit jaar niet verlagen. In Sochi heeft Sven Kramer afgezegd voor de 1500 meter van zaterdag. Dat zegt de schaatser op Twitter. Hij wil zich richten op de 10 kilometer en de ploegenachtervolging. Commentator Martin Hersman begrijpt het wel. Hij kiest dus heel duidelijk voor die 10.000 meter. En hij geeft ook wel aan dat hij dus de concurrentie daar uh, in uh, Jorrit Bergsma... en Pop de Jong ook wel uh, hoog inschat. Kramer won deze Olympische Spelen al goud op de 5 kilometer. En Jan Blokhuizen neemt zaterdag op de 1500 meter de plaats in van Kramer.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 ING schrapt nog eens 450 banen... waarvan 300 bij banken in Nederland en 15 in België. Eerder werden al zo'n... 150 in België. Eerder werden al 2400 ontslagen aangekondigd. Steeds vaker worden bankzaken online en mobiel geregeld... dus is er minder personeel nodig. Dat maakte ING bekend bij de presentatie van de jaarscijfers. De netto-winst daalde met 22 procent. De jaarcijfers van Heineken zijn ook bekend. De netto-winst halveerde en kwam uit op ruim 1,3 miljard euro. Heineken zegt nog steeds last te hebben van economische tegenvallers. De omzet lag op ruim 19 miljard... Stijging van 4,5% en dat kwam onder meer door overnames. Dan het weer, eerst zon, later vandaag bewolkt... en vanavond van het westen uit regen. Het wordt 8 graden, het gaat ook flink waaien. Morgen ook buien, vrijdag lange tijd droog... en ongeveer 9 graden. awb verkeersinformatie Kees Kwaks. Bij Amsterdam is er nog iets van een spits... op de A1 richting Amersfoort, tussen Diem en Muiden 3 kilometer. Na Amsterdam op de A4, bij knooppunt meer 4 kilometer. En op de A10 tussen Osdorp en de knooppunten meer 2 kilometer. In Limburg is de N277 dicht, Kessel-Ravenstein...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 Goedemorgen, we zijn er tot 12 uur. Boeken, geiten en bloemen en planten, dat zijn zo wat van de bestanddelen deze ochtend. Verslaggever Anne van der Veen is in Sochi op stap met de Nederlandse hotelier Paul Beck. Alle hotels zouden slecht zijn in Sochi, maar dit hotel heeft vier sterren en er staat een Nederlander aan het roer. Dus dat zou goed moeten zijn. Paul Beck volg ik de hele ochtend. Eerst nu de burgers tegen Plasterk. <middels> Tot laat in de nacht werd er gedebatteerd over de positie van de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Nou, hij is diep door het stof gegaan en mag dus aanblijven als minister. Advocaat Christian Alberding-Tijm, goedemorgen. Goedemorgen. U bent initiatiefnemer van die actiegroep Burgers tegen Plasterk. Ook voor u zo laat geworden? Heeft u tot diep in de nacht gevolgd? Ik heb het tot diep in de nacht gevolgd inderdaad. Ja, ik ben op een gegeven moment wel naar bed gegaan, maar uh, het was een uh, interessante dag. Ja. Zijn positie is natuurlijk helemaal aan het wankelen gebracht... in eerste instantie vanwege de zaak die u heeft aangespannen tegen de staat. U kreeg ook als eerste te horen dat Plasterk niet de waarheid had gesproken... over wie de gegevens had verzameld. Uh, is het dan een verrassing dat u vanochtend wakker wordt... en denkt, oh, hij mag toch blijven zitten? Nou, ik had eerlijk gezegd wel voorspeld dat hij aan mocht blijven. Uh, het probleem is dat dit dossier zo ontzettend explosief is... En we nog heel veel niet weten, en dit raakt natuurlijk niet alleen maar de positie van Plasterk... maar ook de positie van Hennis en eventueel de positie van Rutte. Want die is als minister-president verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de diensten. Dus ik had eerlijk gezegd wel verwacht dat uh, ja, het uiteindelijk een mogelijke kabinetscrisis niet waard was. Maar dat, daar bent u het ook mee eens, dat het zo erg ook weer niet is, dat het niet waard is? Nou, dat is een, een politieke uh, oordeel. Uh, ik ben een jurist, dus daar hou ik mij in principe, in principe buiten. Ik vond het wel heel merkwaardig. Uh, de, de, de verhalen van Plasterk, waarom hij vond dat hij op 22 november de Kamer niet hoefde te informeren... of niet kon informeren zelfs. En hij noemde dat, het lag als een steen op mijn maag, zei hij. Ja. Terwijl hij dat in de procedure die ik namens een aantal burgers en belangenorganisaties voer de rechter wel moest informeren. En kijk, als hij de Kamer niet kan informeren... omdat iets staatsgeheim is... en dat is het geval op 22 november... dan begrijp ik niet dat iets op 4 februari... de dag dat hij in die procedure moest verschijnen... en zich moest verweren met een conclusie van antwoord... en die brief stuurde... dan begrijp ik niet dat op die dag iets dan niet meer staatsgeheim is. Want toen heeft hij het wel gezegd. Is de Kamer daarmee toen niet kritisch wel... genoeg geweest wat u betreft? Ik vond dat de Kamer daar veel kritischer op had kunnen zijn, ja. Wat zijn nog meer dingen die u in het debat hoorde van u dacht: hé, hey, daar hebben wij andere informatie over, of dat zou ik anders interpreteren? Ja, wij kijken natuurlijk heel erg uh, naar uh, momenten waarop de minister zichzelf tegenspreekt. Hè. Dus wat hij in de media heeft gezegd, of wat hij in onze procedure heeft gezegd, of wat hij in de Kamer zegt, en in hoeverre dat met elkaar in overeenstemming is. En er waren wel een aantal interessante aspecten. Zo dus zei minister Hennis uh, in de Kamer dat wanneer de Nederlandse diensten in het buitenland informatie vergaren... die Nederlandse diensten zich volgens haar aan de Nederlandse wet moeten houden. Nou, Plasterk in onze procedure, die neemt een ander standpunt in. Die zegt dat de Nederlandse diensten zich dan niet aan de Nederlandse wet hoeven te houden. Nou, dat is interessant. Dus wij gaan heel erg goed... Uh, kijken waar de verschillen zitten. Het, wordt een, het is een beetje een zoekplaatje. Ja. Uh, aan de ene kant het debat. En aan de andere kant wat ze in de procedure zeggen. Ja, dat gaan we natuurlijk zoveel mogelijk gebruiken. En wat betekent dat dan voor die, voor die zitting? Voor de rechtszaak? Nou, die rechtszaak die loopt nog. De uh, volgende stap is dat er een hoorzitting komt. Waarschijnlijk in juli dit jaar. En uh, nou dan zal de rechtbank verder oordelen hoe het, uh, hoe het verder gaat. Maar wij... Een van de redenen waarom we deze zaak willen... is dat we he, de onderste steen boven willen krijgen. Over hoe die... die buitenlandse diensten in Nederland opereren? Hoe die buitenlandse diensten in Nederland opereren... en wat voor informatie ze onderling uitwisselen... gaan ze maar door. Dus wij zullen heel goed opletten... Uh, gaandeweg uh, wat er nog allemaal gezegd wordt... over dit dossier, wat dat betreft jammer... Dat Plasterk heeft gezegd dat hij minder media optreedt. Ja, zit net aangaan. te denken. Dat is voor u nadelig ja. in dit is, geval. Ja. Dat ja. is zeker nadelig voor ons. Uh, maar misschien wil minister Hennis nog af en toe wat, uh, wat zeggen over de diensten. <lacht> en de Kamer moet natuurlijk wel goed geïnformeerd worden. Ze kijken wel is, link uit, denk ik. Ze zullen wel link uitkijken. Ja. Ja. Maar uh, nee, we gaan het goed in de gaten houden. U heeft nog wat, uh, wat huiswerk te doen na het debat van uh, gisteravond en vannacht. Dank ja. u wel, advocaat ja. Christian albertink Symboolpolitiek, dat is de Rotterdamwet, zegt onderzoeker André Ouwehand. Hij is uh, verbonden aan de TU Delft. Kansarme mensen mogen onder die wet niet verhuizen naar een paar zwakke wijken in Rotterdam. En dat is dan om de leefbaarheid in die wijken onder controle te houden. Om, of het nou werkt of niet, de gemeente Rotterdam is enthousiast... en wil de mogelijkheden van die wet zelfs uitbreiden. Uh, zodat het dus ook in andere wijken kan. Meneer Ouwehand, goedemorgen. Goedemorgen. Die Rotterdamwet die uh, stamt eigenlijk uit de tijd van Fortuyn nog, hè? Ja, het is een, een directe reactie eigenlijk... op de uh, grote politieke veranderingen in 2002. Uh, in Rotterdam uh, kwam toen Leefbaar Rotterdam aan de macht. Uh, en Fortuyn had gezegd... Uh, wij moeten de buitenlanders... Uh, die mogen niet meer zo geconcentreerd in wijken wonen. We moeten ze weren. En uh, in 2003 kwam er een bevolkingsprognose. En toen heeft de PvdA het initiatief genomen... tot eigenlijk deze maatregelen. En ja. uh, toen heeft het college... Uh, maatregelen voorgesteld. En uiteindelijk is in 2006 de wet. Een wet die, gewoon een Nederlandse wet. Die is van kracht geworden op basis waarvan het weren van die mensen mogelijk is. Ja, maar daar staat volgens mij in kansarme mensen, niet buitenlanders. Of, of staat er echt buitenlanders? Nee, nee dat is, daar staat niet buitenlanders. Dat mag niet en dat wordt natuurlijk nee. ook steeds gezegd. Maar de aanleiding was de bevolkingsprognose en dat er uh, in sommige wijken 70% uh, niet-westerse Allochtonen zouden komen te wonen. En in de nota van het college stond inderdaad. Uh, de kleur is geen probleem, maar het probleem heeft wel een kleur. En uh, op basis daarvan, dus is gezocht naar een niet-discriminatoire uh, criterium mm -hmm. uh, om, dat, om, om dat tegen te houden. Ja. Daar komt het eigenlijk op in. En, en zo kwam het te staan, kansarmen. U hebt onderzocht ja. of die wet werkt, en nou, wij hebben. Eén ding de vooraf, de gemeente heeft onderzocht of die wet werkt. En op basis daarvan, die, dat onderzoek hebben wij kritisch tegen het licht gehouden. En eigenlijk als je dat onderzoek van de gemeente leest... dan staat er gewoon in, het werkt niet. Dat, dat is gewoon eigenlijk heel eenduidig de conclusie. Uh, maar uh, de gemeente wil het toch doorzetten. Ja, en, maar wat is dan het licht dat u ertussen hebt gevonden? Wat, wat klopt er dan niet? Nou... Uh, het is zo dat de gemeente die heeft zelf uh, een aantal criteria benoemd... op basis waarvan ze de werking wilde toetsen. aantal bijstandsgerechtigden uh, in een wijk. Uh, de leefbaarheid, de veiligheidsindex, mm -hmm. de is ook een index. En als je nu naar al die uh, onderdeeltjes kijkt... dan lees je gewoon in het rapport van de gemeente zelf... Uh, dat, het, dat het niet werkt. Hè. Er staat in welke mate de huisvestingswetmaatregel uh, maatregel... Uh, invlo hierop invloed uitoefent, is niet aantoonbaar. Uh, ze doen natuurlijk ook een hoop andere dingen... om de leefbaarheid in die wijk te vergroten. Die werken denk ik wel. En... Uh, toch willen ze deze uh, maatregel doorzetten. En daarbij speelt gewoon de politieke druk in Rotterdam een grote rol. Met name de druk van leefbaar Rotterdam. Uh, maar, maar daarom noemt u het dus symboolpolitiek. Eigenlijk ja. uh, kun je er niks mee. Je kan met, met andere wetten en bestaande wetten kan je eigenlijk dezelfde dingen doen. Maar uh, om uh, nou ja, een soort spierbollentaal uh, te laten zien... Uh, maak je in ieder geval duidelijk dat je ermee bezig bent als gemeente in dit geval. Ja, en dat was ook heel duidelijk. Uh, we hebben... Uh, naar het onderzoeksrapport gekeken... maar ook naar de, hoe heet het debat in de Raad en dat soort zaken. En daaruit kun je zien, en ook hoe de argumentatie gevoerd wordt... dat met name PvdA en Leefbaar, maar ook CDA en VVD... die zeggen, laten we het maar gewoon doorzetten, die maatregel. Baat het niet, dan schaadt het niet, zo zei een van de raadsleden het. Uh, terwijl uh, eigenlijk de werking gewoon totaal niet ja. is aangetoond. Kost en het wel ook... mensen belemmerd. En het kost wel een paar ton, geloof ik, hè? vier ton in totaal. Het kost uh, iets vier ton op jaarbasis, ja. Nou gaat de Tweede Kamer zich daar binnenkort ook over buigen, hè? Uh, over de uitbreiding ja. dus van die wet. Wat, wat wilt u de Kamerleden meegeven? Nou, uh, twee opmerkingen. De uh, Kamer die moet de wet aanpassen, omdat in de wet was aangenomen dat het maximaal acht jaar kon worden toegepast. En uh, die termijn is verstreken in april. En uh, nu heeft de gemeente gevraagd aan uh, de minister om die wet te verlengen tot 20 jaar. Dus dat 20 jaar in bepaalde wijken geen uh, bijstandsgerechtigden die net in Rotterdam komen wonen, uh, in die wijk mogen. Uh, dat wordt nu in de Kamer besproken. En uh, ja, die termijn van 20 jaar is natuurlijk een buitengewoon lange termijn. Oh. En uh, de toetsing zou gewoon veel beter in elkaar moeten zitten. Ze dus moeten uw onderzoek zou... ook even goed lezen... zegt u eigenlijk tegen de kamer. Er, ja. er zou uh, goed onderzoek gedaan moeten worden... en de gemeente zou zich serieus aan haar eigen onderzoeksresultaten moeten houden. We gaan het voorleggen aan de fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam. Mark Geheimen, goedemorgen. Goedemorgen. Die wet is vooral symbolpolitiek, Onbegrijpelijk als u hem wilt gaan uitbreiden. Reageert u daar eens op? Ja, ik heb uh, uh, het uh, artikel van de heer Ouwehand gelezen. Uh, daarbij viel me wel op. Dat uh, uh, toch meteen teruggegrepen werd naar het argument van hé, hey, deze wet is toch echt wel stiekem bedoeld om uh, allochtonen te weren. Maar het gaat me nu even ja. om de werkzaamheid. Die allochtonen komen zo wel. Ja, nou, kijk, met betrekking tot de werkzaamheid. In Rotterdam hebben we een aantal, uh, een aantal wijken die uh, langdurig te maken hebben met hardnekkige problematiek wanneer het gaat om, uh, om de leefbaarheid sociale problematiek die we daar aantreffen. Uh, daar zul je een stapeling van maatregelen in moeten zetten... voor die bewoners, voor die buurt... om ervoor te zorgen dat daar het tegengekeerd wordt. Ja, dat ja, is, is wat, het... wat de wet is. En ik vraag ja. u nu, meneer Heijmen... er wordt ook gezegd door meneer Ouwehand... het werkt niet door kansarmen te weren uit die wijken. En u wilt het toch gaan uitbreiden. Waarom doet u dat als het niet werkt? Nou ja, dat het niet werkt... Uh, is niet 1, 2, 3 uit het, uh, uit het verslag op te maken. Dat denk ik toch echt niet met de heer Ouwehand. Er zijn zelfs wijken waar het slechter is geworden, meneer Heijmen. Ja, de afgelopen jaren is Rotterdam ook uh, stevig getroffen door uh, de crisis, zoals u weet. En uh, een van de zaken die bijvoorbeeld in het, uh, in het verslag aan de orde komt... is dat het aantal bijstandsgerechtigden uh, de afgelopen jaren is toegenomen. Ja, maar hoe kunt zitten, u de een-op-een -een relatie leiden, of leggen... dat ja. een bijstandsgerechtigde zorgt voor extra problemen in een wijk? Nou, het is niet zo dat ik uh, armoede verbind aan, uh, aan overlast... maar wanneer je in een buurt woont... Waar je alleen maar te maken hebt met mensen zonder werk. en dus sterke schouders ontbreken. dan zul je zien dat dat ook de middenstand treft. Die trekt dan weg. En dan zul je ook zien dat mensen die vervolgens op weten te klimmen. Iets waar we stevig op investeren in Rotterdam. dat ze dan vervolgens naar buiten verhuizen. En als je dan alleen maar de instroom hebt van mensen. Die wederom zonder werk. Dan ja, maar dat is niet de situatie. Van. Een reactie even van meneer Hand? Het is niet de situatie dat in die wijken alleen maar instroom stroom van kansarmen is. Dat is absolute onzin, dat weet u ook. Uh, in die wijken gebeurt he gebeuren heel veel andere dingen. De herstructurering, uh, interventieteams. Uh, er zijn allerlei maatregelen die werken. Deze maatregel werkt niet. En u zegt, uh, natuurlijk neemt het aantal bijstandsgerechten er toe omdat de crisis is. Dat is nu net ook uh, de situatie. Het heeft... Deze maatregel heeft geen invloed. Dat kunt u zelf ook uit het rapport lezen. Dat schrijven de onderzoekers ook. Maar meneer Aouant is het dan wel zo wat, wat meneer Heijmen zegt... Van op het moment dat er veel kansarme mensen zitten... is het economisch onaantrekkelijk om je daar te vestigen als, als winkelier? En dus nou, kan dat, een wijk uiteindelijk ja. minder waard worden... Of, of slechter eraan toe zijn? Nou, kijk, uh, dat er leef, u moet het zo zien dat er leefbaarheidsproblemen zijn... in een aantal wijken van Rotterdam. Uh, dat is natuurlijk uh, absoluut uh, waar. Dat er maatregelen moeten worden genomen om die leefbaarheid te vergroten. Ook om het draagvlak te vergroten in die wijken. Dat is ook juist. Uh, dat gebeurt ook door herstructurering. Er komen andere mensen. Uh, het is niet zo dat een bijstandstrekker. Uh, als er een bijstands, uh, iemand met een bijstandsuitkering in een wijk komt te wonen. dat dan in één keer uh, het economisch draagvlak, zou ik maar zeggen, scherp omlaag gaat. Er ontstaan ook andere reacties. Er komen andere. Uh, winkeltjes voor een deel. Uh, dus dat, de, dat is veel te direct gedacht op dat punt. En hier worden mensen in hun vrijheid uh, beknot... om in een bepaalde wijk te wonen. Dat moet afgewogen worden. En dat werkt niet. Meneer maar dat is ook het bezwaar... wat de Rotterdamse woningcorporaties hebben. Dat, dat, dat ze zich verzetten tegen het idee... dat mensen met lage inkomens problemen veroorzaken. Dus ook zij zijn helemaal niet voor een uitbreiding ja, van die Rotterdamwet. Dat is ook niet mijn stelling... Overlast gerelateerd is aan, uh, aan minder inkomen. Maar waarom leert waarom waarom u die mensen dan juist uit de wijken? Om nou ja, de wijken goed. beter te krijgen? Maar wat je wel ziet tegelijkertijd is dat als je een, week, uh, een wijk of een buurt hebt uh, met een overmaat aan mensen die uh, het, het wat minder hebben, dat je dan ziet dat de cumulatie van uh, zorgvraag, maar ook de afwezigheid van de inkomen om de middenstand overeind te houden... dat je dan ziet dat een buurt afglijdt. En uh, dat was ook in de oorsprong de reden voor de PvdA... om te zeggen van, hé, hey, daar moet je wat mee. Want toen zagen we inderdaad in de, in de wijken op Zuid... in de deelgemeente Charlo's, van, hé, hey, die wijken glijden af. En dat tijd moet je keren. Dat was ook destijds de insteek om te pleiten voor een maatregel... die uiteindelijk verwoorden is tot de Rotterdamwet. Nee, ja, wow. dat is de insteek geweest. Nu ja. blijkt van, het levert het niet zo op... Wat u dacht nee, maar, dat ze opleveren en het kost ook nog eens geld. Bent u dan bereid om in ieder geval dat rapport nog goed te lezen... voordat u zomaar nou, besluit om te gaan uitbreiden? Dat rapport hebben wij goed gelezen. Alleen, maar kennelijk nou, leest u het nee. verkeerd. Nee, ik, ik lees het heel goed, want dan lees ik ook dat, uh, en dat uh, heeft de heer Ouan dit ook gezegd... Uh, in die gebieden waar uh, de Rotterdamwet uh, van kracht is of van kracht zou moeten zijn... Uh, ja, dan uh, moet er sprake zijn van een pakket aan maatregelen. En uh, er is ook niet meer beweerd dat alleen door de toepassing van de huisvestingswet in die buurt de tijd zou keren. Dan moet je komen met uh, herstructurering, investeringen van de overheid, van de corporaties zelf... Uh, dan moet je ook goed kijken naar het bestrijden van overlastsituatie. Door bijvoorbeeld het inzetten van ambtenaren die kijken naar hoe mensen gehuisvest zijn. Dan moet je kijken naar het aanpakken van de veiligheidssituatie in de omgeving. En ja, dan is het zo dat niet maar... met alleen de Rotterdamwet je daar het tijd kan keren. Dan zul je met een niemand... langdurig commitment uh, dat pakket van maatregelen uh, moet moeten zetten in zo'n beurt. Meneer Owhand en meneer, heen, niet... we maken er nog een mooi uh, ontrondje van in Rotterdam. <laughs> Hier ja. uh, in de studio van Radio 1 houden we deze discussie even... brengen we hem ten einde nu. Dank u wel en succes met uh, de beslissingen die genomen moeten worden. André Ouwehand van de TU in Delft en Mark Heijmen... dus fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam. Van 9 tot 12. KRO en CRV. ochtend. Bij de bloemenveiling in Aalsmeer is vanmorgen opnieuw het werk neergelegd. De vakbonden willen een goede regeling voor 200 werknemers... die worden ontslagen. De staking gaat dus vandaag de tweede week in. Oranje en paarse hesjes zijn samengekomen in een grote partytent voor het uh, gebouw van de bloemenveiling. Hier naar een spandoek, wat niet omhoog gaat, want dan ziet niemand meer iets. Allemaal boze mensen bij elkaar. Ja, boze mensen. Mensen die ook vinden dat er nu eindelijk een sociaal plan moet komen. Zegt Ellen Dekker van de FNV. Er is al een tijdje een staking aan de gang. Hè? Er is ja? vorige week gestaakt, deze week opnieuw. Helpt niet. Nou, dat zullen we dan vandaag ook weer wel zien. Je hebt niet altijd meteen prijs. Soms moet de druk nog wat verder opgehoogd worden. We zijn natuurlijk donderdag begonnen met een 24-uur staking. Toen deed de directie alsof men wilde overleggen. Hadden echter niks te bieden. Dus die druk is nog wat verder opgehoogd. En daar gaan we mee door totdat dat goede sociaal plan er wel is. Ik garandeer jullie, zolang wij samen met jullie, als wij, het vuist wat we nu vandaag gemaakt hebben en van afgelopen dagen volhouden dan moeten ze wel luisteren we hebben geschiedenis geschreven in 103 jaar is nog nooit gestaakt bij verloren Holland Wat doe jij normaal gesproken de veiling? Ik ben werk bij de viswasserij. Uh, dus dan worden kratten gespoeld, gewassen en uh, we werken in een 24 uur dienst, dus uh, ja. Daarom bent u er trots op dat er niet wordt gewerkt? Dus ik ben het niet eens met Stachel op zich, maar uh, ja, je wordt gewoon echt niet gehoord in uh, dit bedrijf. De, de directie staat veel te sterk wat dat er gaat. Ze luisteren eigenlijk 9 tot 10 keer niet naar de eisen en naar de, naar de werknemers, naar de vakbonden. Ze staan gewoon in mijn ogen niet zo sterk. Kijk, de mensen zijn niet allemaal lid natuurlijk.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 Nu meteen vraag ik, ook namens Flora Holland, aan de bonden om aan tafel te gaan om vandaag goede afspraken te maken over het sociale plan. Oh, wat kunt u de bonden toezeggen? Ik, uh, het enige wat ik niet kan zeggen is dat ik blij ben dat we aan tafel gaan. Dus ik zou zeggen, uit de tent en aan tafel. En daar laat ik het nu even bij. Dank jullie wel. Nou, er wordt daar weer gepraat. Dus de staking is in ieder geval ook opgeschort tot drie uur vanmiddag. De bijdrage was van verslaggever Matthijs Holtrop. Verslaggever Anne van den Veen loopt in hier de hele ochtend mee vandaag met Paul Beck. de oud-directeur van de Efteling. En tegenwoordig is hij baas van een groot hotel bij de Olympische Spelen. Dat hotel is in negen maanden tijd uit de grond gestampt. Anne, ben je al binnen daar? Ja, ik ben in het... Het enige hotel eigenlijk, om eerlijk te zijn, het enige hotel op het Olympisch Park. Met allemaal hotelmensen, waaronder Paul Beck, die is de baas hier. En die was al een beetje aan het knorren, want de koffie komt er niet aan. Nou ja, knorren. Kijk, weet je, we hebben uh, hele mooie koffiemachines. En dat duurt altijd wat langer. Maar uh, het zal zo komen. Ik denk, uh, ze zei dat er over een minuutje hier is. U bent een echte hotelman? Ja, ik ben een echte hotelman. Oorspronkelijk uh, heb ik uh, in de hotellerie uh, gewerkt. Ik heb hoge hotels zo gedaan. Ik ben directeur geweest van een aantal hotels in Amsterdam. Uh, en uh, ja, goed, En uh, later ben, heb ik eigenlijk allemaal dingen gedaan... die wel te maken hebben met dienstverlening en hospitality. Die. In de Nederlandse media hoorden we de hele tijd... bruin water uit de kraan, koffie is niet te drinken. Hoe ver zijn we hier? Nou, dat is... Ja, het zijn ook... Ja, vind ik toch wel heel vaak indianenverhalen. Indianenverhalen? Ja, toch wel. Het uh, punt is dat ik vind dat de Nederlandse pers over het algemeen niet al te positief over Rusland geschreven wordt. En, ja, ik zit hier nu inmiddels een jaar en dat gevoel heb ik en de mensen niet. Wij uh, uh, hebben het hier goed naar hun zin. Je hebt goede supermarkten, je hebt goede restaurants, uitstekende hotels en, uh, de, de, en vriendelijke mensen. En dat, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat wordt vaak niet geschreven. Maar dat is wel waar. De koffie komt eraan. Ja, dit klopt dus niet. Uh, de koffie zit er uitstekend uit. Er er, het is echt een hele mooie kop koffie. Maar als je het kopje ziet. Het, ja, het is gewoon. Ja, sorry hoor. Daar, uh, het uh, het oortje het, het zit aan de verkeerde kant. En het lepeltje ook. En dat, dat zijn dingen wat, uh, waar ik. Dus op let. En onder andere, ja, ik kan niet aan niks aan doen. Als je, uh, je gaat, je merkt alles op. En dit soort dingen, die, dat is toch wel belangrijk. En uh, ik begrijp echt niet, Luc, hoe dat kan gebeuren. Nee Ja, maar het is toch uh, andere, hospitality die je, onder andere hospitality les die ze krijgen. Ja. En dat is soms, ja, qua Rusland en Nederland, wij hebben andere perspectieven. Net zoals uh, als wij klaar zijn met het eten, leggen wij met zijn en vork anders neer. Als de Russen. En dat is, dat is een groot verschil. Misschien dat ik het even kan uitdagen. Luc is stagiaire bij ons en die werkt hier in het hotel. En die is eigenlijk ook verantwoordelijk eigenlijk voor de hele public relations hier. En hij heeft echt de leukste baan, over Luc gesproken, een hele leuke baan. Want hij is, uh, uh, hij moet eigenlijk de mensen behandelen de, als gast, zoals hij zichzelf wil behandelen. Dus hij mag mee eten met de gasten en hij pra maakt praatjes met ze. Voor ons is eigenlijk hier een beetje de ouderwetse hotel, he? waarin we de mensen, de gast hier belangrijk zijn. Vinden. En dat betekent dat ze echt omarmd willen moeten worden... voor de Russische, ouderwetse Russische... en dan praat ik wel voor, voor de oude ouderwetse Russische hospitality. Het is niet alleen een hotel hier. Hiernaast zit een heel groot pretpark. En daar gaan we zo eens kijken, want daar bent u ook de baas over. Nou ja, het is geen pretpark. Het is een attractiepark. En dat is een heel verschil. Ik ga dus zo kijken, niet in het pretpark, maar in het attractiepark. Daar lopen we zo even heen, maar eerst neem ik eens een... Een slokje koffie met mijn rechterhand gaat nu makkelijk, hè? Ja, Dank is... Dat is de bedoeling. De ochtend. Standpunt NL. De stelling deze ochtend het is belangrijk dat Polaren wordt gered. Uh, die boekenketen is in uh, zwaar weer. De uh, winkels die kregen uitstel van betaling. De directie van het bedrijf denkt weer snel open te kunnen. Maar zicht op een redding van de boekhandels is er niet. Leverancier CB, het Centraal Boekhuis en verschillende uitgevers... hebben al te kennen gegeven dat ze Polaren niet willen redden. Financieel risico daarvan zou te groot zijn. Advocaat Arthur van der Kroef, woordvoerder van Polaren... snapt niet waarom de uitgevers niet willen meewerken aan zo'n reddingsplan is dicht en de grote uitgevers verkopen op dit moment al 14% minder. Dus het is onbegrijpelijk. Al deze uitgevers maken zelf ook verlies. Dus ja, het is, het is echt een irrationeel besluit aan, aan alle kanten als je er naar kijkt. Is het voor lezend Nederland van belang om zo'n grote boekhandel overeind te houden... of kan Nederland Polaren best missen en zijn er genoeg boekhandels... om aan de vraag naar boeken te voldoen? Vandaar de stelling, het is belangrijk dat Polaren wordt gered... Reacties zijn er al ontzettend stom, zegt iemand. Ik koop nog steeds erg graag boeken en zeker de polaren... vond ik een hele fijne winkel. Er blijft geen boekenwinkel meer over straks. Iemand anders zegt, ik roep het nog maar eens... boeken uit een winkel is zo 19e eels. Stop daar toch met geld verbranden, even huilen, draad weer oppakken... en dingen gaan doen waar wel behoefte aan is. En nog een reactie, jammer van die oude vertrouwde boekwinkels... van naam en vaan, die zijn gefuseerd tot dit gedrocht. Laat het een waarschuwing zijn in zijn algemeenheid... tegen groter en groter... Er zijn ook meer grappenmakers uh, onder de luisteraars. Natuurlijk. Michel ten Hoven in ja. dit geval. Binnenkort <laughs> maar eens een boek kopen en even vragen om uitstel van betaling. Geintje natuurlijk. Um, nou goed, de stelling dus. Uh, het is duidelijk. Het is belangrijk dat Polaren wordt gered. U kunt reageren. 0800-1101 is een gratis telefoonnummer. U kunt naar de website www.stand.nl. U mag twitteren eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Of download de gratis stand.nl-app. Dit is Radio 1.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 Autofabrikant Toyota roept wereldwijd bijna 2 miljoen Priusen terug. Er is een fout ontdekt in de software van het hybride systeem. En daardoor kan de auto langzamer gaan rijden en uiteindelijk uitvallen. In Nederland gaat het om 18.000 Priusen die worden teruggeroepen. En het pensioenfonds in de metaal, PME, verlaagt de pensioenen in april met een half procent. De financiële positie van het fonds is onvoldoende hersteld. Het fonds komt een half procent onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. En bij PME zijn 630.000 mensen aangesloten. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, Kees Kwaks. Op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort staat nog twee kilometer via Muiden. De A9 naar Amstelveen, daar loopt het nog vast tussen Raasdorp en Bottenverdorp in twee kilometer. Op de A15, Gorkum, richting Rotterdam, gebeurde een ongeluk. Er staat 6 kilometer tussen Gorkum en Hallingsveld giessendam De linker rijstok is dicht. en Het verkeer kan beter omrijden via de borden U23 te volgen. En in Limburg, nog altijd een probleem op de N277, Kessel-Ravenstein. gebeurde daar vanochtend vroeg een ernstig ongeluk. De weg is in beide richtingen dicht, tussen Deurne en Venraai. En het verkeer wordt omgeleid. Geitenhouders hebben flink last gehad van de q koorts maar de branche zit nu weer in de lift. Eerst naar Sochi. NOS Radio Olympia. Met Theo Lippens. Kio, uh, bijzondere tafereelen bij de skiafdalingen. Ja, wat nog nooit is gebeurd. Nog nooit gebeurd, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Want ik wil het eerst even hebben over onze Sven. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, toch vanuit ja. Nederlands, oh ach joh, ik snap het best. Skien is op dit moment veel belangrijker, maar toch. Hè, vanuit Nederlands oogpunt, belangrijkste Olympische nieuws... komt van een tweetje van Sven Kramer. Het zat er al aan te komen, nu is het definitief. De Olympisch kampioen op de 5000 meter. Laat weten, de 1500 meter. Aanstaande zaterdag niet te rijden. Kramer wil zich richten op de 10 kilometer... en de ploegenachtervolging en zijn plaats... wordt dan uiteindelijk toch weer ingenomen door Jan Blokhuizen. Bert Maaldering sprak zojuist met de vervanger. is dit? Dankjewel. 500 meter. Ja. Blij mee? Ja, zeker. Ja, ik hoorde het net ook. Dus zo'n uh, uh, mooi cadeautje, denk ik. Ja, want uh, wat kun jij daarop klaarspelen? Uh, ik heb geen idee. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk uh, richting uh, deze spelen uh, uh, voornamelijk naar de vijf uh, toegewerkt. Dus ik heb niet echt uh, veel snuit gedaan. Maar dat uh, gaan we deze komende dagen uh, wat meer oppakken. En dan, uh,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 Ik heb ook contact met hem over gehad gisteren. Nog even in ons huis gesproken. ze zei dat hij over twee dagen klap op zou geven, maar dat is vandaag dus Goed, ik voel het wel aankomen. Dus je wist het gewoon? Ik wist het wel een beetje, maar je weet natuurlijk nooit 100% zeker. Maar dan heb jij ook nog wel geluk gehad, want eigenlijk was je hier nu helemaal niet geweest. Ja, klopt. Ja, misschien wel inderdaad een mazzel dat we die medaille wat later kregen. Dat ik een dagje moest wachten.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 Nou, en dan uh, eindelijk het skiën, hele grote sport in de grote wereld. Uh, de vrouwen die werken daar op dit moment uh, de koningsnummer af, de afdaling en Edwin Peek hangt aan de lijn. Edwin, uh, ja, uniek hè? bijna alle skisters zijn beneden. Uh, en dan zou ik normaal gezegd tegen jou van durf je al een Olympisch kampioen aan te wijzen, maar het worden er twee hè? Ja, voor het eerst in de geschiedenis in de alpine sport zijn er twee Olympische kampioenen te, te bewonderen. Dominique Giesin uit Zwitserland had een vroeg startnummer en hoorde niet bij de favorieten. Zij is de Olympisch kampioen, maar deelt die plaats met Tina Maze uit Slovenië. En dat was wel een van de topfavorieten vooraf uh, voor de titel hier. En die maakt het de zwaar, uitstekend gedaan door Tina Maze. Maar hoe kan dat nou? Uh, want bij het schaatsen daar werken ze met duizendsten van seconden... om maar niet twee mensen op dezelfde plek te krijgen. Skiën gaat veel sneller. Uh, dan zou je toch zeggen, van, daar zullen ze toch ook met duizenden te werken? Nee, dat hebben ze uh, nooit gedaan. Uh, er is natuurlijk een discussie geweest een tijdje geleden. Ik weet een jaar of vier geleden tijdens de wereldkampioenschappen in Val d'Isère... was daar discussie over uh, toen uh, werd een tijd voor het eerst gecorrigeerd... Uh, toen uh, was er wat gedoe. De tijdwaarneming was niet goed, kwam door sneeuwval. Dus er zaten wat vlokken voor of iets dergelijks. Uh, toen hebben ze gezegd, nee, wij, wij gaan gewoon met gedeelde posities werken. En dat doen ze eigenlijk nog altijd. En zeker hier. Ze gaan hier met ongeveer, denk ik, 100 km per uur over de finish. Ja, dan moet de tijdwaarneming wel van buitengewone kwaliteit zijn. Wil je de verschillen daar gaan opzien? Dat kan natuurlijk wel. Maar ze investeren er niet in. Uh, en uh, blijkbaar is het verder ook geen discussie meer uh, binnen de skiwereld. Nee, dus twee vrouwen straks op het podium... Of komt er misschien nog een derde aan, want uh, ja, de mindere goden zijn nu nog bezig, geloof ik, hè? Ja, nou, er komt uh, zo nog één vrouw naar beneden. Daar verwacht ik geen uh, wonderen van, maar het is wel een schitterende race geweest vandaag. Uh, Maria Ries, die won de supercombinatie, die werd uh, getipt als favoriet. Uh, die wordt dertiende vandaag. Julia Menchuzo, brons uh, op de supercombinatie. In de beste daar met de afdaling. Wordt achtste. En Anna Venninger, nog zo'n favoriete uh, vooraf. Die valt zelfs uit. Dus het is een fantastische race geweest. Met twee Olympisch kampioenen uit Slovenië en Zwitserland. En voor Slovenië is dat trouwens ook nog een primeur. Die hebben nog nooit als land een gouden medaille gehaald. Uh, uh, op de winterspelen in het Alpine skiën. En uh, er was ook nog, trouwens nog een bronzen medaille. Geen zilver dus vandaag. Een uh, Brons was er ook voor Zwitserland. Voor Lara Goet. En die heeft... Wel haar favoriete rol gemaakt. In ieder geval om op het podium te skiën. Dus twee Olympisch kampioenen hier in Rosa Coutor. Mooi, we zijn weer helemaal bijgepraat. Edwin Peek, dankjewel. Hier is die Outfield. uit 1986 van Oudfield. De q koorts epidemie uit 2009 is weer in het nieuws. Nu er een groot bevolkingsonderzoek komt. De q koorts werd veroorzaakt door besmette geiten... die toen massaal werden geruimd. Zo ook de geiten van Jeannette van der Ven. Ruim een derde van haar bedrijf werd in 2009 geruimd. Maar nu zijn de nieuwe geiten niet aan te slepen. Het gaat weer goed met de branche. Mevrouw van de Ven, goedemorgen. Goedemorgen. Samen met uw man hebt u een veehouderij. 1550 melkgeiten in het Brabantse Oorschot. U bent ook nog voorzitter van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij. -melk um, ik begrijp dat geitenmelk tegenwoordig een soort van vloeibaar goud is. <laughs> Mooi uitgedrukt. Uh, ja, het is een goede business op dit moment. Wat doet een liter geitenmelk? Uh, die zit tussen de 65 en de 70 eurocent. Kijk aan, en hoe was dat vroeger? Uh, nou, we zijn gewend aan variërende prijzen. Dat is uh, soms ook wel uh, ja, 32, 33 cent geweest op de laagste momenten. Ja, ja kijk aan. Dat, dat is nu bijna in de, in de verdubbeling. En, en de vraag is dus toegenomen. Ja, duidelijk. Waar dan? In Nederland ook bijvoorbeeld? Want ik, ik ken eerlijk gezegd niet zo heel veel mensen die geitenmelk drinken. In, in Nederland en ook daarbuiten. In Nederland zie je met name een toename in de consumptie van uh, de goudse geitenkaas. Maar ook uh, daarbuiten. Duitsland is een heel uh, gewild uh, land voor uh, geitenkaas. En je ziet ook met name naar uh, Aziatische landen... waar op dit moment uh, heel veel vraag is naar uh, babymelkpoeder. En dat zowel babymelkpoeder van de gangbare uh, melkveehandel... als van uh, de geitenzuivel. Ja. Geitenkaas natuurlijk inderdaad, ja, dat kan je natuurlijk ook van geitenmelk maken. Maar geitenmelk drinken, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook, maar het merendeel van onze melk in Nederland wordt wel verwerkt in geitenkaas. Maar er is ook steeds meer twijfels volgens mij over koemelk, hè? hoe gezond dat nou is. En daar profiteren jullie volgens mij ook wel van in de geithouderij. Um, enerzijds uh, profiteren van het, uh, ja, het gezondheidseffect. De mensen het gezonder vinden, lichter verteerbaar, uh, Makkelijker af te breken voor het lichaam, minder slijmvorming. Anderzijds ook wel in smaak. Je ziet de mensen uh, wel kaas blijven eten... maar meer gaan variëren tussen verschillende kaassoorten. Dan nou heeft het er een tijdje uh, slechter voor gestaan. En dat druk ik misschien nog uh, zacht uit in het zuiden van het land. Toen de, toen de Q-koorts uitbrak en er heel veel geiten geruimd moesten worden... Hoe was dat bij u? Want een derde moest er bij u geruimd worden? Ja, dat klopt. Um, ja, waar kan ik dan van zeggen? Het is heel onwerkelijk. Want uh, als boer ben je gewend om met, um, met slechte tijden om te gaan. Een misoogst of slechte prijzen uh, en hoge kosten. Daar calculeer je in. Maar als er op een gegeven moment dan mensen op jouw bedrijf komen... en ogenschijnlijk gezonde dieren af gaan maken... Ja, dat tast je niet alleen in je ondernemer zijn aan, maar echt in je mens zijn. En dat is wel heel ingrijpend geweest voor onze sector. Ja. En ook voor mijzelf als, als, als mens. Maar begreep u het wel dat het nodig was? Um, ik was net voorzitter geworden, dus ik begreep wel de dynamiek in de samenleving. En ook de druk vanuit de media en volksgezondheid. En dan kan je vraagtekens zetten van is dit de goede strategie geweest? Maar ja, ik snap wel dat deze beslissingen tot stand zijn gekomen onder druk van... Ja, maar, maar zegt ja. u daarmee van de druk was er, maar de noodzaak niet? Nou, de noodzaak om iets te doen was er heel zeker... en die hebben wij als geithouder ja. ook gevoeld. Alleen, we waren natuurlijk in 2008 al op kleine schaal gaan vaccineren. En met name van de vaccinatie hebben wij altijd het meeste effect verwacht. Meer is van het ruimen. Ja, ja, ja. Want op zich is het natuurlijk, wel zijn er veel verwijten geweest... dat er nog te traag is opgetreden. En dat de overheid, zeker rondom die q korts dat allemaal niet serieus genoeg heeft genomen. Ja, daar kom je nooit aan uit. En dan dus zeg je altijd achteraf, kijk je een koe in de kont. Een um... geit in dit geval. Ja, een geit in dit geval, ja. Um, we zijn in 2008 gaan vaccineren. Op hele kleine schalen. We hadden heel graag als sector, maar zeker ook als overheid... Uh, des sneller en vlotter en meer willen doen. Maar het vaccin was er gewoon niet. En ja, dan kan je zeggen, de overheid is te traag geweest... Ja, ik denk dat zwartpieten. pieten. Daar maak ik mijn schuldig aan. Ja. U, u zei al van, als mens doet het je ook van alles. Uh, ik kan me zo voorstellen dat je op dat moment ook denkt... nou, ik, ik stop er maar helemaal mee. U bent toch doorgegaan. Um, het ondernemen is zo'n wezenlijk onderdeel van je, van je bestaan. En um, een geitenbedrijf is niet iets wat je in goede tijden doet. En als het even slecht gaat, dan denk je denkt van... nou, ga, laat ik maar een ander vak gaan doen. Um, zoals ik al zei, je bent gewend aan, aan goede en aan slechte tijden. Je bent gewend om te bufferen in feite. Um, dit is wel heel wezenlijk. Ik ken ondernemers die gestopt zijn... maar in feite doe je wel iets waar je heel goed in bent... en wat jouw passie is. En met name die passie is niet weg door het ruimen. Maar, en, en dan krabbelt het weer op, de, de bedrijvigheid. Hoe lastig is het dan? Ik hoorde van de week nog een verhaal... van een meneer die al zes jaar lang... Uh, uh, stekende pijn heeft in zijn voeten en in zijn onderbeen. Die heeft, dus, uh, die heeft de gevolgen van die Q-koorts ondervonden. Ja, en daar staat dan uw succes uh, nu ineens tegenover. Dat lijkt me toch ook lastig? Um, ja, dat is lastig. En dat kan ook een heel dubbel gevoel geven. Um, dat het goed gaat met de sector is, is mooi meegenomen. Daar komen ongetwijfeld ook weer slechtere jaren aan. Um, maar het leed van uh, de patiënt is niet um, te negeren. Maar dus het leed achter... Uh, boeren deur ook niet. Maar dat heeft natuurlijk toch wel wat teweeg gebracht in, in de gezinnen van de boeren ook. En daarmee wil ik niet zeggen dat het ene leed groter is dan het andere. Maar bij allebei, zowel bij de boerenbedrijven, de boerengezinnen. als bij de patiënten is nog steeds op de dag van vandaag heel veel leed en heel veel verdriet. Mm -hmm. En succesverhalen in, bij de patiënten is natuurlijk dat er heel veel mensen gewoon van genezen. en um, daar weer goed uitkomen. En daar ben ik ook heel blij om. En dat er sowieso al veel minder uh, nieuwe gevallen bijkomen, ben ik ook heel blij om. Maar maakt u zichzelf eigenlijk nog zorgen? U hebt er middenin gezeten natuurlijk. Uh, nou, de meeste van de boeren die hebben gewoon antistoffen. Maar die maken deze ziekte mee zonder er iets van te merken. Nou, je kunt er bij je dragen zonder ziekte worden. Ja. Dus dat ja. zou in ieder geval ja. ook zo kunnen zijn. Maar ja. dan, dan ja. weet u dus niet. Maar heeft u zich nou, wel we... verantwoordelijk gevoeld voor... Als je dat hoort, ze wilde zelfs ook een claim neerleggen. Mensen met gezondheidsschade zeg maar, bij, de, bij de geithouderij. Voelt u zich wel verantwoordelijk voor die uitbraak? Um, nee, verantwoordelijk niet. Want dat betekent dat je zelf iets zou hebben laten liggen... waardoor de uitbraak gekomen is. En um, ja, zeg mij weet ik anders had moeten doen om de uitbraak te voorkomen. Maar zeker wel betrokken. Ik denk dat betrokken een goed woord is. Want natuurlijk wil je niet dat er mensen ziek worden van jouw dieren. Ik bedoel, wij hebben personeel op ons bedrijf. Ons gezin werkt mee op het bedrijf. Je wil niet dat die risico lopen. Nee. Zijn er mensen ziek geworden in uw omgeving? Nee, nee eigenlijk uh, bijna niemand. Nee. Nee. Ja. Um, nou ja, er gebeurt van alles. Hè. Straks wordt uh, in Herpen een uh, officieel begin gemaakt met uh, Q-support. Schippers heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor advies en onderzoek. Q-kortspatiënt. En belangrijke vraag, natuurlijk, voor ons allen is: uh, zijn er genoeg nu maatregelen genomen dat we dit niet weer nog een keer krijgen? Um, zeg nooit, nooit. Als je 100% garantie wil, die kan ik, maar die kan niemand je geven. Als je kijkt dat we al vier jaar lang aan het vaccineren zijn, dat er sinds 2009 geen abortusuitbraken op geitenbedrijven meer zijn, dat de geitensector um, erg nauwkeurig gevolgd wordt via onderzoeken, nog steeds een streng hygiëneprotocol. Ja, de kans die wordt gewoon ieder jaar kleiner. Ja, ja. Dank voor het gesprek, Jeanette van de Ven, dus geitenhoudster... en voorzitter van de LTO-vakgroep Melk Graag gedaan. Dit is Radio 1. De ochtend. Er komt maar geen einde aan het noodweer in Groot-Brittannië. De Britten maakten zich vandaag opnieuw op voor een dag van verschrikkelijk slecht weer. En dan is correspondent Arjen van der Horst Is in een van die overstroomde gebieden. Arjen, hoe ziet het er om jou heen uit? Ik sta aan de rand van de rivier de Parrots en die, ja, die staat op een knock Dat is een van de rivieren die voor de overstromingen heeft gezorgd. Ja, hier houden ze wel een beetje hun hart vast vandaag. Want voor vandaag is een uh, uh, zware storm voorspeld met uh, windsnelheden tot 160 km per uur. Nou, we hebben natuurlijk al de vele beelden gezien van de afgelopen weken in dit gedeelte van Engeland. Maar uh, de problemen verplaatsen zich nu ook uh, richting de Theens die aan het overstromen is waar nu... Duizenden huizen onder water staan. Nou Daar is zijn leger en hulpdiensten met mannenmacht aan het werk... om nog meer huizen te beschermen met zandzakken. Maar ja, dit weer helpt natuurlijk niet. Dit weer gaat waarschijnlijk voor nog meer regen en nog meer overstromingen zorgen. Ja, en een enorme windstoot ook, hè, begrijp ik. Wat natuurlijk dat water ook nog eens extra opstuelt. Ja, en dat is een probleem in veel van de overstromingsgebieden. Want je moet je voorstellen... Getijden rivieren en Dus dat uh, water komt ook wel eens weer terug... Uh, het land in. Uh, en dat maakt het heel moeilijk om... Uh, ja, het water weg te krijgen... uit het overstromingsgebied. Uh, ik sta nu bij een gigantische operatie... van het Nederlandse pompbedrijf... van Hek. Die zijn hier nu al dag en nacht aan het werk... om uh, een uh, aantal... zeer zware pompen aan het werk te krijgen. Wat, uh, ze, maar ze zijn een beetje bang... dat de wind hun werk gaat bemoeilijken. En ze hopen... Uh, dat ze deze operatie uh, klaar hebben voordat uh, de storm aan land komt. Want uh, als die pompen werken, ja, dan kunnen ze voor het eerst echt grote hoeveelheden water vanuit deze die richting uh, de zee pompen. En uh, ja, voor het eerst misschien dat uh, dan hier wat het waterniveau uh, wat weer gaat zakken. Ja, want we hebben natuurlijk heel veel boze inwoners gezien die zich echt in de steek laten voelen. Is dit een klein lichtpuntje dan als dit gaat werken? Hier zijn ze wel blij mee. Ik was uh, vorige week ook in, het, in hetzelfde gebied. En... Ja, bijna iedereen die ik sprak in dat gebied... die zei van, nou, kunnen jullie ons komen helpen? Uh, want jullie hebben zoveel ervaring. Maar nou, het lijkt er nu op dat uh, Nederland uh, ook via Rijkswaterstaat... Uh, hulp gaat aanbieden. Rijkswaterstaat heeft afgelopen weekend... ook een delegatie naar Londen gestuurd... om te kijken hoe ze uh, de Engelsen kunnen helpen. Um, ja, en die zijn wel blij. Ik sprak, uh, sprak, spreek water vandaag met een bijvoorbeeld die uh, boerderij al zes weken onder water heeft zien staan. Uh, alle koeien staan net op het droge, maar ze zegt nu al... Ja, ons jaar is nu al mislukt omdat we de grond niet kunnen gebruiken... Ja. om uh, ja, voedsel te, te gewassen te groeien voor voedsel voor onze koeien. Nou, dat is al een zeer zware kostenpost voor veel boeren en, uh, in dit gebied. Jouwtje Kaplaarzen dus nog even aan daar voorlopig. Dankjewel. nos correspondent Arjen van der Horst. Verslag Niels de jager is weer in de Rotterdamse wijk Kraling. Daar gaat het vandaag over versierde etalages en de marathon. De ochtend. De minimaatschappij. Vandaag is in de rechtbank in Boston in Amerika het verhoor van de man die vorig jaar een bom liet ontploffen bij de marathon van Boston. Hier rondom de Kralingse plas rent heel wat marathonervaring rond... in de seniorengroep van Atletiekvereniging PAK. Denk aan je paslengte en door naar beneden. Seniorenlopers Joop en Toos zijn nog boos... over de aanslag vorig jaar bij de Marathon van Boston. Ja, verschrikkelijk vind ik dat. Dat ze dan met sport dat ze zoiets moeten doen. De on onschuldige mensen aanvallen vind ik dat. We zien allemaal ergens in een, een oorlogsgebied zitten. Maar gewoon, gewoon zomaar zomaar op straat. Merkt u als, als marathonloper hier in Rotterdam, merkte u dan iets van veiligheidsmaatregelen om ja, zo, zoiets als in Boston te voorkomen? Misschien voor de topatleten. Maar... U heeft zich nooit onveilig gevoeld. Nee, nooit nee. Maar, maar wel eens aan gedacht dat het ook hier zou kunnen gebeuren? Ja, want als die mensen lopen en dan hebben ze toch geen beveiliging. Dat kan altijd gebeuren. Jou, Wat is uh, uw uh, marathon ervaring? Nou, ik heb zelf geen marathon gelopen, maar wel als vrijwilliger uh, gewerkt. Dat was ook heel leuk. En dan staat hij met zo'n natte spons? Ja, als het warm is, is dat heerlijk voor de lopers. Dan krijgen ze die natte spons en doen ze zo over de hoofd. Heerlijk. Helaas moet Joop van 67 dat gevoel dit jaar missen. Hij doet niet mee aan de Marathon Rotterdam. Ja, slijtage. Meteen, meteen zit vast met twee pennetjes. Dan ben je half jaar ben je eruit geweest. En dan kom je niet meer op deze leeftijd weer op je oude pijl. Ik heb het altijd met plezier gedaan. Hoe vaak heeft u de Marathon hier gelopen? In Rotterdam zelf 25 keer. 30 seconden pauze. Twee minuutjes. Ieder eigen tempo. Wat gaat u nou doen dit jaar als de Rotterdam Marathon bezig is? Nou, dan ga ik tegen het eind... Ga ik dan kijken. Is het dan niet lastig om te kijken en Absoluut. zelf niet mee te kunnen doen? Ja. Ik heb dat nou twee keer heb ik toch gezien. Nou, het is een verzekering. om te kijken. Confronterend dan? Ja, heel erg. Te erg, ja. In een hoekje van de grote supermarkt op de Vlietlaan... is iemand met dozen en spullen in de weer... Het is buurthuisvrijwilliger Diana. Wij blijven gewoon iedereen gedag zeggen. En of ze daar nou zo'n behoefte aan hebben, weet ik niet. Maar wij in ieder geval wel. Maar vandaag is Diana niet blij. Sinds de oprichting van de Albert Heijn uh, stonden de etalages uh, leeg. En uh, toen dachten wij van nou, het zou wel leuk zijn als dat een beetje uh, opgevrolijkt wordt. Allemaal om de straat, de Vlietlaan wat leuker te maken. Ja, om de Vlietlaan en de Goudse Rijweg wat leuker te maken, ja. Maar ja, nu wordt het, loopt het een beetje uit de hand. En, uh... Ja, maar ik zie dat je aan het opruimen bent. Ja, dat klopt. Waarom? Ja. Nou ja, het is sinds kort een nieuwe manager. En dan moeten we een afspraak maken of we de etalages uh, kunnen veranderen. Nou ja, daar hebben we natuurlijk helemaal geen tijd voor. Dus ja, dan is het uh, met de gezelligheid uh, gedaan. En waar je het voor doet, is om het allemaal gezellig te maken en, en het mooi te maken. En als dat niet wordt gewaardeerd, ja, dan uh, zijn we er wel een beetje klaar mee. Wijndozen, bijouterie-dozen. Nou ja, zo'n beetje alles wat je met dozen kan doen. Op het hoogtepunt, hoeveel winkels hadden jullie toen versierd? Alle winkeliers in de Frits Rijstraat, en de Vlietlaan. Dat waren iets van 74 winkels. En, en de laatste gaat nu eigenlijk leeg? Ja, en nu gaat het helemaal leeg. Ja. Oh, die pop kan daar. Nou, alles zit netjes. Nou ja, het leuk is anders, natuurlijk. Je, je, als het gewaardeerd zou worden, dan ga je gewoon door. Dan krijg je daar ook weer energie van terug. Maar goed, na zeven, acht jaar ja, stopt dat nu gewoon voor ons. Diana was dat als laatste van buurthuis De Kraal in Kralingen. Het is belangrijk dat Polare de boekenketen, gered wordt. Dat is de stelling vandaag in Stand.nl. En dat, ja, het is een beetje om het even. Meer dan 100 mensen hebben inmiddels hun stem uitgebracht. 44 tot nu toe eens. U kunt reageren via de site www.stand.nl of bellen 0800-1101. Eerst even een reactie doen nog via de site. Ja, mensen hier uh, eens. De internetverkoop van boeken zal door toenemen. Maar als ik op mezelf afga, zullen er door het verdwijnen van polaren... minder mannen in de binnensteden komen. Als ik uh, met mijn vrouw naar de stad ga, dan bezoekt zij overwegend kledingwinkels... ik uitsluitend boeken en platenzaken. De platenzaken zijn al uitgestorven, zegt deze meneer. En nu zijn blijkbaar de grote boekwinkels ook nog aan de beurt. Oh jee, moeten die vrouwen alleen gaan shoppen? Dat zou wat zijn. 0800-1101 is het telefoonnummer. Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen, Mark Wissendorf. Um, ik ben het op zich niet eens met uh, de stelling. Ik denk niet zozeer dat Polara gered moet worden. Die moet misschien nog een keer omvallen... en er moet op de fundament wat nieuws gebouwd worden. Het is dus wel dat we een, een echte boekenwinkel nodig hebben. Dat is absoluut waar. Alleen Polara moet het anders doen. Ik heb zelf in de nieuwsbrief van Polara... in een soort klantenpanel gezeten... en allerlei uh, suggesties gedaan ter verbetering. Nou... Die moet denk ik nog doorgevoerd worden, want die ongezellige zwarte boekenkasten hebben ze nog steeds. En het, is het zal toch niet alleen kijk. aan de gezelligheid van een boekenkast hebben gelegen, nee, toch? Nee, nee, dat, dat is waar. Maar kijk, de internetboekenwinkel, die, die, die wint het op snelheid. Ja. Maar de beleving, de, daar kan Polaren het op, op winnen. In, in mijn eigen woonplaats, Heemstede, deze boekwinkel, dat loopt als een tierenlier. Altijd wat te beleven. In Den ja. Haag heb je zo'n boekwinkel, in en Herlem, met ze de moeten daar aard, maar even en, aan gaan kijken dan. Ja, en dan Dank ga je wel. lekker met de chocolademelk bij de haard zitten. En ondertussen koop je een boek. En een boekje, boekje dus ervan. En... Dankjewel, Mark Wefsendorp. Die is lekker aan het lezen. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden. Zeggen wij oh, oh, oh, hoe het met de taal staat.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 Alles is betaald. Kijk, zo werkt Inkassade. Doortastend, oplossingsgericht en met resultaat. Dat maakt Inkasso voor alle partijen aangenamer. Inkassade, deurwaardes en Inkasso. Aangenaam. Inkassade.nl Wilt u een scanner die automatisch brieven en facturen verwerkt? Sharp.